I am what my daddy said to me He said, son, you are a bachelor boy Child, and they'll be my turtle dog. But I do then, I'll be your bachelor boy. Is hij altijd vrijgezel gebleven eigenlijk, Cliff Richard. Ik weet eigenlijk niet. Ik heb het niet nagezocht. Zouden we eigenlijk moeten doen, hè? Bachelor Boy, Cliff Richard. Aan het begin van het tweede uur van de zondagmorgen bij GoFem. Het komt alweer uit 1963. Wat lang geleden. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Fijn dat je er weer bij bent bij het tweede uur van de show. En dat je mijn gezelschap houdt tot 12 uur lijkt me heel verstandig. Want we hebben gewoon de allerlekkerste muziek voor je. En een leuke reportage van Jeroen van Gent. Dat vertelde ik voor het nieuws ook al. Dus blijf bij me, blijf bij Go tot 12 uur. Want dan maken we het gewoon gezellig samen. Hier zijn de Village People. Simo, natuurlijk hier in de show. My baby just cares for me. En voor de village people met in the Navy. Zo'n nummer dat je vaak op de kermis hoort. En hoe kom ik daar nu weer op? Ja, we zitten hier in de studio even na te praten over de kermis in op de markt van de afgelopen dagen. Ehm. Um, ben jij geweest? Waar ben jij dan in geweest? Wat vind jij leuk? En uh, ja, nou ja, eigenlijk uh, ja, we zijn we op zo'n leeftijd gekomen met z'n allen hier. <coughs> nou, niet allemaal hoor, maar uh, een deel wel hier in de studio vandaag die denkt van nou, we gaan allemaal niet meer in die gekke dingen hoor. De botsauto's, dat is voor de kids. Dat doen uh, wij niks meer. Maar ik kan me toch uh, geen kermis uh, voorstellen waarin ik niet in de octopus heb gezeten. Dus ja, dat vind ik dan wel weer lekker. Ja, en daar kijken we dan even op terug op deze week. Het is even niet anders. Even afkoelen met mooie muziek van Boyzone. No matter what. Kom je er net bij, bij GoFM? Goedemorgen. No matter what.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 We'll find our own way back I can't deny what I believe I can't be what I'm not I know I love forever I know no matter what If only tears were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 No, no, matter, when. no matter when. Time the sun goes down, I let you take on. De muziek van Ed Sheeran hier bij KofM en Bad Habits. En ervoor, Boyzone, No Matter What. Zo so, uh, is uh, de juiste titel. Ja, heb je dat op een zondag, hè? Het was gisteravond laat... Dus uh, weer veel te lang in het café blijven hangen. En dan krijg je dit soort uh, versprekingen. Dat begrijp je ook wel natuurlijk. Hè? In een ogenblik over een uh, minuut of tien of zo. Uh, de reportage van Jeroen van Gent die ik het vorige uur aankondigde. Hij gaat het straks hebben met jou over... Wat is uw levensmotto? Hé, hmm. hey, dat is een goeie. Ik ga er zelf even over nadenken. Kijken en luisteren vooral ook. Of uh, mijn mening ook nog uh, bij jou op straat uh, te vinden is. Je hoort het straks allemaal. hier Vaker in de studio dat mensen zeggen... Van, hey Alfred, wat draai jij voor een oude meuk hier in de show? Nou ja, daar is de show natuurlijk voor bedoeld. Hè? Een hele leuke afwisseling van oud en nieuw. Waaronder dus lekker ouderwetse muziek van Karin Kent. Dans je de hele nacht met mij. Een zaligheid. Jeetje, wat een woordstad. En verder hoorde je de Gibson Brothers natuurlijk met de nonstop dance. Zometeen de, ja, uh, reportage van Jeroen van Gent. Ik uh, zet hem al klaar voor je. En het komt eraan na Anita Meijer met Why, Tell Me Why. When I was young, I felt the need of learning, learning. Love I was told kept the wheel on.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 mij was dat een uh, nummer 1 hit ooit uh, in 1981 of zo. Hè? Anita Meijer en Why Tell Me Why op deze... Ja, je zou kunnen denken eerste lenteweekend. Echte lenteweekend. Als we de temperaturen bekijken. Hè? Want ja... Het was de afgelopen weken wel. Brrr. Maar goed, uh, het ziet er beter uit voor de komende dagen en weken. En uh, ik kijk alvast uit naar een strak zonnetje. Uh, Jeroen Vergent kijkt ook meestal uit naar een strak zonnetje. Vooral als hij uh, weer de straat op gaat met zijn microfoon. Dat heeft hij deze week ook weer gedaan. En dit vertelt hij ons bij de komende reportage. In deze wereld waarin 2 plus 2, 4... Als racistisch bestempeld wordt, is niets meer vanzelfsprekend. En zeker zelfs een man die nu ook een vrouw kan zijn. En tenslotte in tijden van crisis, oorlog en ook nog eens inflatie kan het handig zijn om iets te hebben waar je je aan kunt vasthouden. Heeft u zoiets? Een spreuk aan de wand? Een levensmotto? Nou ja, Jeroen van Gent ging gewoon de straat op en stelde u die vraag. En dit zijn uw antwoorden. Wat is jouw levensmotto? ik ja, moet zeggen dat ik daar nooit echt over nagedacht heb. Zo'n tegeltje aan de wand, eventueel maar dat is oudbollig. Ik dat vind ik ja. altijd een beetje... Uh... Maar een levensmotto. Iets waar je aan vasthoudt als het slecht gaat ook, bijvoorbeeld. Dat je daar aan vastklampt, weet je wel? Iets van jou. Ja. Iets van jou? Uh... Maar een levensmotto? Ja. ja. Pluk de dag heb je dan pluk. natuurlijk, maar ja. Nou ja, ja. pluk de dag. Reken we goed. Ja. Doen we ook. Ja. Geen idee. Wat is uw levensmotto? Oeh, en daar mag ik niet eens over nadenken. Jawel, jeetje, Want het is niet live. Dat, is een spreuk dat, aan vind ik, dat vind ik even moeilijk om dat zomaar in één keer zomaar voor de vuist weg te zeggen. Ja. Um, Wat is uw levensmotto? Een beetje, een beetje chaos is nooit weg. Een beetje chaos is nooit weg? Ja. Ja. Verhuizen. Oh ja, dat is een chaos, ja. dat kan een chaos zijn. Ja, het was een enorm chaos, maar uh, uiteindelijk uh, is er structuur in de aangebracht en is het ook allemaal gelukt. Een levensmotto, ja. tegeltje aan de wand, Heel kort samengevat iets eigenlijk, al ja. <laughs> is dat een beetje. Uh, nou ja, ik heb wel eens een keertje een motto van iemand gehoord en dat vond ik eigenlijk een beetje flauw, maar die vond ik wel grappig. En dat uh, is een beetje, een beetje ja, hoe moet ik zeggen, uh, niet echt iets waar ik helemaal voor ga. Maar ik vond het echt leuk. Die zei van, van het leven is te kort om slechte wijn te drinken. Ah. Dat vond ik wel leuk. Dus dat betekent dat een klein beetje chaos is, vindt u wel, ja, wel leuk. Kunt u wel wat nou, het is op een of andere manier altijd wel een beetje chaos om me heen. Ja. Dus, uh, en daar is, daar, op een of andere manier komt er altijd wel weer orde in. Ja. Dus als er iets gigantisch misgaat, dan denk ik, oké. Okay. Een beetje chaos is nooit weg. Kom allemaal goed. En het is ook zo. Ja. Ja. ja. Niet te druk maken om de dingen, denk ik. Maak je niet te druk. Zijn ze dat dingen om je druk over te maken? Dat zeker. Ja. En dat dan juist niet doen? Ja, en dat inderdaad niet doen. Ja, dat is moedig samen te vatten in ja. Dat inderdaad. Nou, ik heb hier een tatoeage. Goed. En die betekent: Een weg van duizend mijl begint met één enkele stap. Nog een keer. Een weg van duizend mijl begint met één enkele stap. En duizend mijl wat is het dan? Ja, dat kan van alles zijn. Je motivatie, je groei, uh, je doelen, al viel het in met de kaarten hem mat laten zetten. Maar nu beginnen de puzzelstukjes op zijn plaats te vallen. Hm. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is heel persoonlijk, daar ga ik niet over vragen dan. Maar nee, hangt hij ook aan de wand ook echt? Nee, het is een tatoeage. Ja, nee, ja. ik heb hem op mijn hand. Ja. Als herinnering. Ja. ja, hij staat er al een tijdje, zie ik toch? 2008, ja. Okay. Eind 2008. Want ik dacht, 2009 ga ik het helemaal maken. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, goed, dat <laughs> komt wel weer dan, toch? <laughs> ja, dat is uh, de afgelopen vijf jaar pas. <laughs> dus, uh... Wat is uw levensmotto? vind ik zo geëikt altijd. Ja. Dan kan je zeggen, pluk de dag. Dit is belangrijker dan meedoen. Oh ja, dat is goed. Ja, dat zit wel in. Ja. Dus voor, voor het competitieve element, maar niet voor de beker. Nee. Ja, ja, nee, maar winnen is belangrijker dan meedoen. Oh, winnen is belangrijker dan ja, meedoen? Ja, ja, ja. Oh, toch? Ja. Oh! Ja, hij mogen. maakt het nee. Maar ik vind het gewoon goed voor ja? elkaar, nee, ja. goed voor elkaar ja, ja. zijn en gezond blijven. Want dat is ook niet voor iedereen meegekregen. Ja. Daar dankbaar voor zijn. Nou, ja. mijn, levensmotto. mijn levensmotto: Genieten van dat wat er is. Oké. Okay. Met anderen. Ja. Ja, alleen, ga, alleen is moeilijk. Nou, Het is leuker met anderen. Leuker met anderen. Ja. Nou, ik weet er wel één. Een, uh, een uh, levensmotto. Uh, ik heb er eens een keer een voorbij horen komen en die vond ik toch wel leuk. En die schiet me nou natuurlijk te binnen. Het leven is te kort voor een lang gezicht. Dus ja, uh, maar, uh, uh, verbeter de wereld begin van jezelf zou je ook kunnen zeggen. Hè? Um, als je een vriendelijk gezicht opzet of zelfs een glimlach of nog erger, dan heb je al de halve wereld gewonnen. En het leven is te kort om ziekeneurig te zijn, daar komt het eigenlijk op neer. Uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Pipi ah. Lankhuis. Oh, is dat voor Pippi Lankhuis? Hey. Ja. En mijn dochter heeft me eraan herinnerd dat ik dat ook altijd zei van uh, als ze vroegen... Ik, ik ben graag bezig met klussen. En dan was er iets... en dan zei ze van, zou dat lukken? En dan schijn ik altijd gezegd te hebben van... ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Ah, dat is, dat is wel een hele goede... uit dat, dat prikkelt u zelf eigenlijk? Komt ja, ja. Dat is een ja, rondje, een ja, ja, en oké, okay, er zijn sommige dingen... en ik geef toe, dat is moeilijk om te zeggen van... dat kan ik niet. Of ik ben daar te oud voor geworden... dat lukt me nu niet meer, maar... Ik probeer het wel. Ja. Nog steeds. Nog steeds. ja. Kunt u nog een voorbeeld noemen voor de groep? Ja. Nou ja, ik. Nou, ik nou ik, ben, ik, nieuwsgierig, ik dus. ben vorige week 70 geworden. En uh, in 2018 ben ik met pensioen gegaan. Ja. En een maand later heb ik me in laten schrijven als ZZP'er. En ik ben nog steeds aan het werk. Want ik kan niet stil zitten. Ja. En zij zeggen ook, van ga jij maar lekker werken. Want dan daar geniet je van. Ja, blijf gezond bij, toch? Ja. Ja. ja. ja, en het is natuurlijk. Uh... Met alles wat er bij me binnen rent en wat er gebeurt omheen. Eh, eh, ik sta altijd voor verrassingen. En dat eh, ben ik maar flexibel in. Mijn levensmotto is eigenlijk. Eh, ja. Eh, probeer van alles het beste te doen. Eh, en, en, en, en, en. Ja, toch van mooie dingen genieten. En. en eh, en van vriendschap. en ja Dat zijn toch ook wel dingen die, die ik erg belangrijk vind. Nou, het is moeilijk samenvatten in een oh, spreuken. Ja, ja inderdaad. Dat hoeft en goed, maar het motto wat ik dus even noemde, dat vond ik altijd wel grappig. Ja. <laughs> en en ik, ik hou best van een glaasje wijn. En, uh... Goed, levensmotto is pluk de dag. Pluk de dag? Ja. Dus we zullen heel veel mensen hebben, maar goed, het is wel zo. Toch? <laughs> ja. En hoe uitzicht dat? Hoe doet u dat? Door eigenlijk iedere dag te genieten van alles wat de dag brengt. En dat kan, al, het kan ook, kunnen ook allerlei verrassingen zijn? Ja, precies. Ja. Dan es, moet u, dus het kan een verrassing zijn dat je zegt van, oh ja, nee, maar lukte dat. Ja, precies, <laughs> exact. Ja. Ja. Soms denk je, hmm, waarom nu? En, dan, en dan, maak je de, dan komt het uiteindelijk, denk je van, nou ja, het is wel weer ergens goed voor geweest. Een op straat is ook best wel een ja, uitdaging. Ook, het komt ook ineens <laughs> rauw op je dak, maar het is toch ook wel weer leuk. <laughs> ja. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen.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 Niet in harnas glas. maar je eigenlijke zelf. Zoek jezelf, oer, vind jezelf, wees en blij alleen jezelf. Dikker. Kantoor en in de kroeg Als je nou eens geen masker droet hmm, Zou je dat niet beter staan? Wat moet je met die kop? Daar schiet niemand iets mee op Het is een kwestie van een knop je moet enkel even om. Zoek jezelf, zuster, vind jezelf. Wees en wij voor alleen jezelf. De man die op zijn tenen loopt en alleen zichzelf verkoopt.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 Me, move with me, dance with me, and if you good, I'll take you home with me. Ala tu cuerpo, alegría, Macarena. tu cuerpo para mal la alegría es cosa buena. Ala tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. Ala tu cuerpo, alegría, Macarena. tu cuerpo para mal la alegría es cosa buena. Ala tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. Naram.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 Hala tu cuerpo, alegría, macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría, macarena, eh, hey, macarena. Ay. Makarena, met je lichaam om te dansen, lichaam om te dansen, lichaam tu te para lichaam om eh, dansen. Makarena, met para dar My name is Macarena, I always at the party con las chicas que están buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Eh, Macarena. Ay! Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Eh, Macarena. Ach wie kan uh, dit uh, gekke dansje niet <laughs> Ja ik wel hoor niet zo soepel als de lieden daar zo eerlijk gezegd, die, die meisjes in de videoclip die je trouwens ook kunt zien op onze tv-zender GoTV, want daar draaien we natuurlijk de hele dag leuke videoclips wie er meer over weet over ons tv-kanaal eigenlijk een leuk muzikaal behang ga dan naar onze website, daar vind je de kanalen, maar je kunt daar ook rechtstreeks live meekijken via go-rtv.nl en geniet van de leuke videoclips en deze kwam toevallig gisteren voor en ik dacht: weet je wat? Ik zet hem gewoon in de show. Het is zo'n fijne herinnering. En verder hoorde je van Koten en de Bee natuurlijk met het Simplistisch Verbond. En zoek jezelf naar aanleiding natuurlijk van de reportage van Jeroen van Gent. Niet dat je aan de brunch bent en dat het eierdopje van de tafel dans Het horen van deze prachtige van Nena en Kim Wild. Een gelegenheidsduo, anyplace, anywhere, anytime. Natuurlijk, hier in de show. Ja, gezellig, natuurlijk. De mooiste hits hoor je hier, uh, waaronder ook... Um, Zo'n beetje tegen het einde van de show, want dat schiet al lekker op. Mooi van de Star Sisters. Weten we het nog? Och, die uh, mooie oude deuntjes van de. Ja, wie waren het ook weer? Maar ja, die komen er zo meteen nog wel uh, op. Oh ja, natuurlijk, de Andrew Sisters. Ja, we weten het nog wel, hè? Prachtige muziek. En een uh, mooie herinnering voor iedereen. Luister mee naar. Uh, Stars on 45 Proudly presents the Star Sisters. The Moonlight The floor, 'Cause here's that beat you've been waiting to swing to. Who's a love of daddy with the beautiful eyes? While the pair of lips I like to try and decide. I just tell my baby, won't you swing it with me? Hopin' down, you baby, what do Mooi toepasselijke aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFM, zou je toch kunnen zeggen. De Small Faces en Lazy Sunday. Hé, hey, je um, hoort ook nog de Star Sisters en een deel van de uh, Stars on 45, want dat nummer duurt uh, 16 minuten. En dat is wel een beetje lang hè? Aan het einde van deze show, zoals ik al zei, dankjewel voor je gezelschap vandaag ook weer, deze zondag hier bij GoFM. Ik ben er volgende week zondag weer bij Leven en Welzijn en uh, ik hoop wat minder duft dan vandaag. Want het was, zoals ik al zei, gisteravond erg laat. Hm. Ik wens je een hele mooie dag. En tot besluit van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFam. The Osmonds Down by the Lazy River. Mooie dag.